4 uur. Dit is Radio 1 met Gerjochems en Tessel Blok. Is de mail van Anton Chekhov nee. eigenlijk gewoon een stuk over de eeuwige generatie geloof? Maar daar hebben we het net over gehad. Dat hebben we het net over gehad. Ja, natuurlijk. We hebben alles om moeten draaien. Ons juridisch panel schuld en boete praat nog eventjes door over het vonnis in de zaak van het doodschop. De grensrechter dat straks in de villa na het internationaal met Dorald Megens. De rechtbank heeft zeven verdachten van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten... veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Man van 51 kreeg zes jaar. Zes voetballers kregen tot twee jaar jeugddetentie. De rechtbank acht bewezen dat ze de grensrechter hebben geschopt en geslagen... en spreekt in het oordeel van het medeplegen van doodslag. Het Openbaar Ministerie is blij met de uitspraak. Nou ja, wij zijn tevreden. Kijk, de rechtbank heeft natuurlijk, uh, nu uh, straffen opgelegd... Uh, zoals wij die ook twee weken geleden geëist hadden. En ze hebben ook uh, gevolgd de redenering die wij hadden... ten aanzien van het medeplegen. Dus, dus de verantwoordelijkheid van alle verdachten... uiteindelijk voor de dood van Richard Nieuwenhuizen. En ook het voorwaardelijk opzet dat het wel degelijk ook om doodslag gaat. Dus ja, in die zin zijn we heel tevreden. De Turkse regering heeft gedreigd het leger in te zetten... tegen de demonstranten in Istanbul en in andere steden. De vicepremier noemt de demonstraties in Turkije illegaal. Hij zei dat verdere betogingen verboden zullen worden... en dat de regering met alle middelen de orde zal handhaven. De Turkse oppositieleider heeft de protesten... een keerpunt voor het land genoemd. De regeringspartij AK heeft volgens hem... het contact met de democratische beweging verloren. Met zijn autoritaire optreden oogstpremier Erdogan... alleen maar vijandschap, zegt de oppositieleider. De politie heeft nog eens drie leerlingen van de Iben-Galdun-school in Rotterdam aangehouden in verband met de examendiefstal. Het zijn drie leerlingen van 18 jaar uit Rotterdam, Delft en Den Haag. De OM zegt verder dat er op de Iben-Galdun-school drie examens meer zijn gestolen dan vorige week bekend was. Het zijn drie VWO-examens. In totaal zijn op de Rotterdamse school naar nu blijkt 27 examens gestolen. Volgens de onderwijsinspectie moeten scholieren van Ibn Galdoon ook deze drie gestolen examens opnieuw maken. En dat moet nog deze week gebeuren in het zogeheten tweede tijdvak. Leerlingen die dat te kort dag vinden... mogen het examen ook in het derde tijdvak in augustus maken. Het is nog onduidelijk of ze dan nog in aanmerking komen... voor eventuele herkansingen. Een kustenares heeft de Belgische kroonprins Filip... voor de rechter gedaagd. De 45-jarige Delphine Boel wil aantonen dat zij zijn halfzus is... Ze zou een buitenechtelijke dochter zijn van koning Albert. Dat ze geen rechtszaak tegen de koning zelf kan aanspannen... heeft ze prins Filip gedaagd. Ze hoopt dat de rechtbank hem opdraagt DNA-materiaal af te staan. De kunstenaarrest probeert al jarenlang erkenning te krijgen. Haar moeder zou 16 jaar lang een affaire hebben gehad met Albert... toen die nog geen koning was. De rechter buigt zich volgende week over de kwestie. Het weer nog. De bewolking neemt toe en warme lucht stroomt het land in. Langs de westkust valt soms wat regen. In het zuidoosten wat stevige buien, soms met onweer. 21 graden wordt het in Den Helder en vanavond 29 graden in Maastricht. Vannacht wordt het overal droog. Morgen is er dan zon. Dan wordt het 24 graden op de wadden en 34 in het zuidoosten. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Van de spits is nog niet echt sprake, er zijn maar twee files en wel bij Rotterdam. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat tussen Knoopend Kleinpolderplein en Knoopend de 3 drie kilometer file. Op de N15 Rotterdam-Maasvlakte richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. Na de ster gaat de file verder, blijf luisteren. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 Kleine klassen en persoonlijke aandacht. Luzak biedt het. Ervaar het zelf. Kom aanstaande zaterdag naar onze open dag. Twee jaar in één of van brugklas tot diploma. Slagen? Doe je bij Luzak? Kijk voor meer informatie op luzak.nl. Zou die uitzendkracht op band 3 een tandje langzamer aan kunnen doen? Onze inpakken zijn het niet bij. Hoe goed de uitzendkracht ook, check eerst of het uitzendbureau het ABU-keurmerk heeft. Het ABU-keurmerk staat namelijk garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Weten welke uitzendbureaus het ABU-keurmerk hebben? Check abu.nl. ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. Terwijl u wegdroopt op het strand van Hof van Saxe... ontdekt papa met de kinderen nieuwe werelden... op hun zelfgebouwde vlot van de Avonturenacademie. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxen.nl ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl. Onderdeel van Landbouw Green Parks Dit is Radio 1 Villa VPRO Tessel Blok en Ger Jochems Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1 met ons juridisch panel Schuld en Boete. En daarin zitten vandaag Magda Bernsen. Zij is Kamerlid voor D66 en oud politiecommissaris. Hartelijk welkom Magda. Dankjewel. Frank Uitenbrouwer, juridisch journalist. Ook welkom Frank. Dag. En ik ah. zie hem uit mijn ooghoek aankomen rennen. Sidney Smeets. Hij is strafrechtadvocaat en hij komt net van de zitting waarin het vonnis is uitgesproken in de uh, zaak van de doodgeschopte scheidsrechter. Hij vertegenwoordigde daar een van de... Of hij, hij was, uh, en hij hij zit. was uh, precies en hij zit. Hij was de advocaat van een van de cliënten, Ger. Ja, de, de rechter Welkom, heeft dus we gaan er even over doorpraten, over de uitspraak van de rechter... in de zaak van de zeven verdachten in de grensrechterkwestie. Uh, er zijn uh, straffen uitgesproken, gevangenisstraffen... voor de voetballers tot twee jaar. En de voetbalvader, zoals die genoemd wordt, zes jaar. Um, Sidney Sydney Smeets... Uh, een van de belangrijkste dingen, de principiële kanten van deze uitspraak lijkt me... dat de rechtbank heeft gezegd... wij gaan helemaal niet vonnissen, nagelang wie wat precies gedaan heeft. Daar komen we met z'n allen niet uit. Dat is trouwens een inlegkunde van mij weer. Maar anyway, iedereen dezelfde straf. Ja, wat de rechtbank gezegd heeft, is ten aanzien van het medeplegen... want dat is het vraagstuk waar het dan over gaat... dat zij zeggen, ja, iedereen die daar geweest is... die heeft een bijdrage geleverd... en door daar op dat moment te zijn en mee te doen... Nou. heb je samengewerkt. En mm. dat zou dan voldoende zijn voor het medeplegen. Dat is een wat dubieuze redenering in dit geval. Zeker omdat er eigenlijk twee verschillende incidenten zijn. Maar goed, daarvan zegt de rechtbank... Ik, wij nemen het als één incident met twee momenten. Dat is wat gekunstelde uh, redenering. Maar goed, de rechtbank is tot die conclusie gekomen. Mm -hmm. ja. In een persbericht ja. zegt het OM... Uh, eigenlijk op een toon van zo, we hebben het eens dus even laten zien... we hebben hier wel duidelijk een daad gesteld... We hebben de hoogste straffen voor zowel de ene volwassenen, uh, verdachte die trouwens door jouw kantoorgenoot, mm. uh, meneer Spong, en, en jou, oh, ja. uh, wordt verdedigd, De vader, zes jaar. En de hoogste straffen mogelijk voor de... Voor de uh... er, er is een daad gesteld, alleen het is denk ik een verkeerde daad... Uh, om een aantal redenen. Ik vind sowieso de uitspraak uh, onjuist. Hij is innerlijk tegenstrijdig, misschien dat we daar zo nog over mm -hmm. komen te spreken. Maar ik vind het met name een onjuiste uh, daad, een onjuist signaal... omdat. Voor iedereen die die zaak kent, en eigenlijk heeft zelfs de officier dat in zijn eisen op een gegeven moment uh, aangegeven... is duidelijk dat niemand van de mensen die daar was gewild heeft dat meneer Nieuwhuizen zou overlijden. Meneer Nieuwenhuizen had ook geen enkel letsel. Behalve dan een heel uitzonderlijke dissectie. die niemand zag. en waar hij pas uren later uh, iets van voelde. En een dag later Dat is fasus. helemaal voorbij gegaan. Hè? Nou ja, het Frank is, wilde alvast even. Sorry dat ik je onderweg even. uitzonderlijk. Er, er, er dus, reageren, wat ja, want, want dat is. Uh, uh, je hebt in uh, het strafrecht vaak een beeld. Hè, van mm. een bepaalde gebeurtenis. En dit, uh, om het maar even kort te zeggen. was. Uh, Vechtpartijen, openlijke geweldpleging ja. in juridische termen. Uh, dat soort, en daar is ook de vraag: wie wat heeft gedaan, ja. ook minder belangrijk. Hebben ze dat niet eens subsidiair ten laste gelegd? Nou, jawel, nou niet oh, subsidiair, maar oh, of feit oh. twee. Dus de, de uitzonderlijke situatie doet zich voor dat ze zowel voor de doodslag als voor de openlijke geweldpleging zijn veroordeeld. Wat op zich natuurlijk ook een samenloop uh, oh, met ja. zich meebrengt. Maar goed, um, kijk, het uitzonderlijke is. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat hier sprake is van openlijk geweldpleging... waar gevochten is uh, met wederzijds uh, inbreng. Want op zich heeft meneer Nieuwenhuizen zich ook absoluut niet onbetuigd gelaten. Dat zie je ook op de foto's. Maar het belangrijkste uh, vind ik, als je het hebt over een poging doodslag... de rechtbank zegt nu eigenlijk van, nou ja, het had de uiterlijke verschijningsvorm van wat een poging doodslag zou zijn. Maar dat is wel heel opmerkelijk. Als die man vervolgens opstaat, dat staat ook op de foto's... en je ziet dat hij geen enkel letsel heeft. Er was niets met hem aan de hand. Hij wilde ook helemaal geen aangifte doen. Ook misschien omdat hij zelf een bepaalde rol heeft gespeeld in dit geheel. Dus er was voor niemand op dat moment duidelijk... dat er zo'n danig letsel was ontstaan. Onzichtbaar letsel dat mm -hmm. zeer uitzonderlijk is. En dan vind ik het wel heel ver gaan als je deze mensen... mijn cliënt is volwassen, maar zeker minderjarige jongens... Van 15, 16 jaar ja. een poging of nou ja, een doodslag op hun strafblad zet. En daar dus zulke hoge straffen ja. voor geeft. Mag dat Bij ja, ik vind het lastig. Als politica moet je je niet uh, bemoeien met de uitspraken van de rechter, vind ik. Nou, eventjes dus... dan een inhoudelijke vraag. Nee, maar <laughs> nee, het lijkt erop alsof de rechtbank meer gedaan heeft dan alleen een straf uh, toebedeeld hebben. Nee, ook gezegd. A, ah, we gaan wat Tessel net zeggen. Een signaal geven. We hè? gaan even een stevig signaal geven. A, B, uh, dat hele verhaal van wie wat precies gedaan heeft, daar gaan we helemaal niet naar kijken. Jullie waren er allemaal bij en jullie zijn allemaal erbij. Ja, nou nogmaals, ik vind het lastig om een uh, uitspraak van de rechter... te becommentariëren. terwijl ik de hele uitspraak nog niet gelezen heb. Hè. Mm. Dus dit is een duiding van de uitspraak. Um, ja, kijk, het verbaast mij niks dat er steeds meer op basis toch van... wat ik maar noem onderbuikgevoelens um, uh, in de rechtspraak gebruik wordt gemaakt. We, we komen straks te spreken over een wet die morgen, ja, waar morgen over gestemd wordt... Waar, ook een dergelijk, wat mij betreft, onderbuikgevoel inzit. Dus je moet wel ontzettend oppassen. dat je niet meegaat in de sentimenten. Um, uh, alhoewel dit natuurlijk een buitengewoon ernstige uh, zaak is. Hè. Dus ik. Um, ik commentaar hier niet de rechtelijke uitspraak. Ik zou hem eerst moeten lezen. Maar er, er is een tendens in de maatschappij. dat onmiddellijk afgerekend wordt. Frank, moet heb jij dat ook bij, dit, uh, bij de, deze zaak. ook het idee dat die onderbuikgevoelens. Kan, je kan het natuurlijk nooit hard maken. Je kan het, nee, mag het dus... misschien ook niet zeggen. Maar heb je het idee dat als je ziet wat er allemaal over geschreven was... al in de pers, ja. dat dat... Nou, toch meespeelt. Eh, zeker als het OM dan ook zegt... wij hebben een heel duidelijk signaal. Ja, en, en te meer dat ik zeg... de rechter zegt dan dat de beeld, dit is het beeld van een doodslag nou, Zo heb ik het er niet geleerd. Dat zegt niks. Ik, ik, ik ben al oud, wat dat betreft. Maar het, is, het, is, eh, het verbaasde mij dat ze zo... Voor, hè, er is toch ook de vraag van dat aandeel van ieder... dat is bij een delict als doodslag echt wat anders... dan bij die openlijke geweldpleging. Dat is, dat is altijd zo geweest. Daar kan je even te voor of tegen zijn, maar dat is zo. Dus dan denk ik, nou, ze gaan wel. Ze gaan wel aan een, aan een, aan een, aan een randje zitten. Mm -hmm. He, dat gevoel had, had ik er wel. Ik, die, die opwinding, ja, daar erger ik me aan. Maar ik denk dat zal, daar zal de rechtspraak mee moeten leren leven. Mm -hmm. Dat er getwitterd wordt en dat er stormen opsteken voor enzovoort. enzovoort. Als je daar. Die, en, het, ik zou het zonde vinden als de rechter zich daar te veel van Zit nou, Die smeet, ik heb nog een, iets wat mij in, intrigeert. Uh, er is een gelegenheid geweest voor de voetballers op ENA om hun verklaring met elkaar af te stemmen. Mm -hmm. Is dat nog iets waar de rechter wat mee gedaan heeft? Nou, dat is heel vreemd. De rechter heeft gezegd... we hebben in uh, de uitspraak alleen rekening gehouden... met zogenaamde objectieve getuigen. Nou, De eerste vraag is, zijn die er in dit geval? Want het zijn twee voetbalteams en het ene team heeft natuurlijk... een ander belang dan het andere team. En nog vreemder is dat de uh, objectieve getuige... waar dan de meeste waarde aan wordt gehecht, hecht is de zoon van de grensrechter. Nou, Hoe objectief is die? Uh, ja. Want die heeft er een belang bij dat... Een dader wordt gevonden voor dat vreselijke uh, wat hem overkomen is. Ja. Ja. Dus dat is heel vreemd. Nou, daarnaast speelt dat niet alleen de uh, verdachte op verschillende momenten door ik zou zeggen klungeligheid van de politie uh, met elkaar hebben kunnen spreken. Maar ook een heleboel getuigen, die hebben gewoon samen op het politiebureau zitten wachten. En dan zaten ze samen in een kamertje en dan werden ze om de beurt naar binnen geroepen om een verklaring af te leggen. Nadat er notabene al foto's ook op de club, op de computer stonden die iedereen had kunnen bekijken. Ja, hoe objectief en onafhankelijk die verklaringen dan nog zijn, dat kun je je zeer afvragen. Mm. Uh, we hebben die mensen bij de rechtercommissaris gehoord. Daar kwamen al substantiële verschillen naar voren bij wat ze bij de politie hebben verklaard. Ja, en het lijkt een beetje alsof de rechtbank heeft gezegd... ja, dat kan allemaal wel zo zijn... maar dat wat wij uh, op die dag zelf gehoord hebben... namelijk uh, er is iemand doodgeschopt... dat nemen we toch als uitgangspunt. Mm. En dan mm. denk ik van ja, dan kun je eigenlijk als verdediging helemaal niets meer. Want je kunt dan wel getuigen horen... en je kunt dan wel deskundigen laten benoemen... die zeggen van nou, er zijn vraagtekens. Mm. Maar als niemand daarnaar luistert... Ja, dan nee. kun je niet veel verdedigen. Sorry. Ja, een aantal advocaten gaat in, een aantal veroordeelden moet ik natuurlijk zeggen... gaat in uh, hoge beroep. Wij Horen ook. jullie daarbij? Ja? ja, wij waren de eerste. En wat was de grond? Uh, nou, de reden voor het hoger beroep is omdat het vonnis in ieder geval... in tegenstrijdig is. En dat zit er met name in dat idee dat je zegt... ik ga alleen maar objectieve getuigen gebruiken voor het bewijs. En dan de zoon van, van het slachtoffer. Er, inderdaad, hm, de zoon ja. van het slachtoffer als belangrijkste getuige hm. aanwijst terwijl... Die jongen is uh, zeg maar uit het ziekenhuis weggetrokken. Daar heeft zijn eigen advocaat van gezegd... dat hij dat schandalig vond dat de politie hem van dat doodsbed zeg maar, heeft uh, weggetrokken. Is toen verhoord. Dat verhoor is pas later opgeschreven. Heeft hij zelf nooit ondertekend. En daarna zijn zijn verhoren, zoals dat verplicht is, niet opgenomen. Uh, dus je kunt ook niet controleren wat er nee. überhaupt gebeurd is bij die verhoren. En dat... Die verklaringen ja. worden nu als belangrijkste bewijsmiddel gebruikt. Ja. Terwijl er dus talloze verklaringen van mensen zijn in. En die dat is de belangrijkste grond om uh, hoog beroep te gaan, Mag de ja. Bernse, uh, d 66 medewetgever, Tweede Kamer. Uh, als dit helemaal uitgevochten wordt in hoogste instantie, he, dat wat niet ondenkbaar is, is dat voor de wetgever, voor de Tweede Kamer in dit geval ook nog inter in interessant? Nou, dat vraag ik me af in, in hoeverre er afgeweken wordt van bestaande wetgeving. Nou, omdat er bijvoorbeeld die kwestie bijvoorbeeld van... we gaan niet kijken wat elk individu precies gedaan heeft... Ja. we gaan gewoon de groep uh, uh, veroordelen. Ja. Gebeurt klaar. vaker, hè? Hmm. Dat dus dat, dat, is het... dat is niet bijzonder? Nee, in ja, dat de zin gebeurt dat... wel vaker. Nou, als hmm. het moeilijk is om uh, te bewijzen wie van uh, de groep het gedaan heeft... dat er dan een groepsaansprakelijkheid is. Maar, maar er was toch ondanks hm. nog zo'n geval... Uh, van een scooterongeluk uh, met twee uh, mensen op de scooter... Die allebei naar elkaar wezen. En dan van de rechter zei: Ik. Vreselijk, maar ik, ik, kan, ik kan het niet van spinnen. Nou, dat is ook een andere zaak, de Nomad-zaak natuurlijk. Ja, die als uh, een uh, ja, ja. niet bewezen kon worden. Dus ja. er zijn, het, het, is natuurlijk, het is natuurlijk heel lastig voor de rechter om dat te zeggen. Hoor. Dat, dat snap ik ook wel, want hij die voelt ook wel vaak wat er allemaal aan de hand is geweest. Mm -hmm. Maar um, it, it is de, de, daar verbaast het mij ook een beetje om te horen... dat dat aandeel van de betrokkenen zo weinig dan wordt uitgespit... Dat hm. lijkt, dat nou, lijkt het is me dat lijkt me. Maar dan is het maar dat moet ik wel zeggen dan denk ik eerder aan de, aan de rechtspraak ja. die er wat mee kan hm. dan de wetgever, ja, de wetgever die dan zegt ja, weet je ja. wat we gaan doen we gaan het wet moeten straffen nee, nee, nee. zo omgooien want dat gebeurt al te veel. Nou, dat ja, we, dan we dan daar eens even dit, over oh, hebben. Dit dan. is een brug. Ja, Dit is de brug. Ik zag me aankomen Frank. Ik zag het gebeuren. Uh, morgen wordt er gestemd over een wetsvoorstel. Er is wel al over gesproken in de Kamer. Morgen is de stemming voor uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis. Zo heet dat, Magda. Ja. Uh, als Kamerlid. Vragen we jou dat als eerste. Eerst even wat betekent het? Zo kan je het zo uitleggen dat mensen begrijpen waar het om gaat? Nou, tot nu toe uh, kun je een voorlopige hechtenis krijgen van tien dagen voor uh, bepaalde delicten. Dus de lengte van uh, de straf hoort daar bijvoorbeeld bij. Nu wordt dat uitgebreid tot 17 uh, dagen en 15 uur. En uh, binnen die termijn moet dus de verdachte voor de rechter worden gebracht. En dat noemen ze dan wel snelrecht? Dat wordt dan de snelrecht. We kennen uh -huh. het supersnelrecht, maar dit is dan het snelrecht. En uh, het argument is uh, dat er behoefte aan is... Uh, vanwege nogal wat geweldsdelicten uh, tegen uh, hulpverleners. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Mm. Maar nu hebben ze in de wet opgenomen dat het voor eigenlijk alle publieke dienstverleners is. Nou, dat is een hele lijst van functionarissen. En wat ik daarin bijzonder vind, is dat. Um, ja, een publieke dienstverlener. We kennen ook particuliere dienstverleners. Kijk maar naar mensen die in winkels werken. Die ook te maken hebben met geweld. Waarom het en daar, onderscheid, vraag jij je Ja, En daar zou het dus niet voor gelden. Ja. Um, verder gaat het... Uh, vind je het principe wel goed Nee, dan? ik vind het principe ja. helemaal niet goed. Want uh, ik vind dat je mensen zo uh, uh, kort mogelijk... Um, in bewaring moet hebben, in een gevangenis moet plaatsen, zal ik het maar even mm -hmm. huiselijk ze Zonder zeggen. Zonder dat er ooit een is. Zonder iets. dat, dat mm -hmm. ze veroordeeld zijn. Het zijn nog maar verdachten. Vorig jaar, zal ik even ter illustratie uh, aangeven, is er meer dan 23 miljoen uitgekeerd aan mensen die onterecht hebben vastgezeten. Nou, als je dit dus nog weer gaat oprekken, heb ik de minister voorgehouden dat dat nog wel eens een heel duur, uh, een dure wet kan gaan worden. Nog even buiten het ja, om, maar ja, het is goed Nederlands om te zeggen dat het ook weer, geld kost. Uh, wat ja. zo mooi heet het, onschuldprincipe ja. aan. Onschuldprincipe, ja. ja. Kijk, het punt is uh, voorlopige hechtenis. Uh, er zijn overigens verschillende fasen, he. Je hebt de inverzekeringstelling, de bewaring, de gevangenhouding... de voorlopige hechtenis. Nou goed, het wordt nu allemaal op één hoop gegooid. Maar het idee van de voorlopige hechtenis is... dat dat zo kort mogelijk moet duren. En dat het alleen mag als het als uiterste middel, een ultimum remedium... noodzakelijk is om dat toe te passen. He, dus je kunt je voorstellen dat... Wegens als, gevaar of zo. Of nou, bijvoorbeeld dat het nodig het is voor bewijs. het onderzoek... inderdaad, uh, dat oh ja. iemand vastzit. Als iemand buiten zou zijn, dan kan ze niet het onderzoek beïnvloeden. Dus het kan een grond zijn om iemand vast te houden... dat hij het onderzoek niet kan beïnvloeden. Het kan een grond zijn dat iemand al zo vaak... een strafbaar feit heeft gepleegd... dat als hij buiten komt, hij het meteen weer gaat doen. En dan heb je het recidieve gevaar. Kan een grond voor de zijn. Het kan een grond zijn dat je zegt... Nou, dit is zo'n dat als deze meneer op straat komt, dan is de hele maatschappij ontwricht. Dat heet geschokte rechtsorde. Als je dit nu zo zegt, Sidney, dan zou je denken... dan moeten dat soort gevallen in Nederland wel heel veel voorkomen. Want ons land staat al ongelooflijk op, in, de, in de top Klopt. 10... van lengte van voorlopige rechtsorde. En nu gaat ja. het niet eens alleen om geschokte rechtsorde. Het gaat er ook om wat heet... ja, maatschappelijke onrust wordt er zelfs genoemd. Um, ja, ik vertaal het maar in publieke verontwaardiging. Ja, dat vind ik termen die absoluut niet thuis horen in rechtsstaat. Ik vind, ik vind publieke verontwaardiging helemaal niet erg. Laten we dat even vaststellen. Dat, je, dat er een hele hoop dingen gebeuren waarbij je terecht uh, boos over wordt. En dat, dat je dat tegenwoordig ook nog enigszins hard uit vindt tot daar De vraag is of het strafrecht er op zo'n manier ja. aan, aan uh, moet mm. de, En bovendien, het is met die 17 dagen niet zo erg... Uh, in, in, uh, hoe noem je dat, tikt niet zo hard aan, maar je zet de rechter... die dan ook nog snel moet oordelen, ja, want snelrecht is snelrecht... en de advocaat, die is vaak, uh, uh, zonder dat hij het kan helpen... Niet, niet optimaal ingewerkt of heeft geen, geen mogelijkheid... om meer ruimte te nemen in het proces. Uh, dat, dan zet je dus door, die, die, dat voorrest, zet je die rechter die moet oordelen... onder druk. op een hele subtiele manier onder druk... Want je, het is toch heel vervelend om tegen de, die, of te, tegen de collega's te moeten zeggen... nou, eigenlijk had hij helemaal niet vast ja. moeten ja. zitten. En dat ja. is de vloek van de voorlopige hechtenis ja, ja. Maar, die, maar, ja, maar die publieke verontwaardiging, ik vind het prima als mensen zich uiten. Ja. Ja. Maar het moet niet een criterium zijn in een net. Nee, wet. nee want dat want zeg dat ik. Is dus buiten. Dat is niet makkelijk ja. te definiëren op basis nee. waarvan je dan iemand mm -hmm. gaat vastzetten. Ja, maar op het je... eind van jouw betoog vorige week in het debat, Magda... zei jij uh, wat hier eigenlijk onder zit... Onder dit wetsvoorstel, dat is het, een poging om, om te bestraffen voor de rechter uit. Ja, zeker. Dat is dus een straf uitspreken ja. voordat de rechter eraan te pas gekomen Precies. is. Maar dat tast een rechtsprincipe aan. Absoluut. En dat is ook de reden. En, en daarom dat... komt het ook niet door de Kamer, ga jij nou, ons nu zeggen? Ja, nee. nee, nee, nee ja. Helaas nee, wordt het breed gedragen. Maar uh, nou, wees dan. Een, het is nou, wel ja, een tendens dat die... Misschien dat de Eerste Kamer, eh, daar is tegenwoordig al onze hoop op gevestigd. Het als een dit idee, soort ja. tendens nou, die is een, de rechtsstaat een aantasten. Een tendens uh, dat je ziet dat het Openbaar Ministerie met name, uh, uiteraard uh, zit het Openbaar Ministerie tegenwoordig uh, ja, de regering, in de regering, ja, uh, of in het kabinet zelfs, uh, maar dat het Openbaar Ministerie zeg maar voor de rechter uit wil straffen. Dat is ook bijvoorbeeld die ZSM-afdoening. Ja. Uh, ja. dat ja. Officier uh, alleen... het, liefst, het liefst ook buiten de advocaat uh, om, hè, want dan heb je helemaal geen advocaat voor nodig, want het kan allemaal heel snel... dat je dan al je straf aanvaardt, En dat is heel slecht. Ik heb het vorige week nog meegemaakt met een, een minderjarige, waarbij dan de officier van justitie een voorstel doet om de zaak buiten de rechter om af te doen. Dat was een heel slecht voorstel. Die jongen uh, moest dat absoluut niet accepteren. En die officier zet zo'n jongen dan toch onder druk. van Ja, maar je moet het doen, want als je het niet doet, dan gaan we naar de rechter en dan eisen we een hogere straf. Nou, de jongen is bij de rechter gekomen, de zaak is niet ontvankelijk verklaard. Maar... Het liefst wil het openbaar ministerie dat allemaal buiten de rechter afdoen. En dat tast enorm uh, de rechtsbescherming aan. Oké, okay, dus het, is een, een beetje, uh, het begint een beetje een gewoonte te worden om het op die manier te willen doen. Zie ja, ook ja, weer... Het zijn schuivende panelen wat mij betreft. Maar je zegt, uh, uh, het komt wel degelijk door de ja, Tweede Kamer, ja, het wordt breed gedragen. Uh, Vorige week dus... waren er, ik meen, zes partijen uh, bij het debat aanwezig. En uh, ja, ik was de enige die uh, mijn fractie zal adviseren om tegen de wet te stemmen. Ja. nu vroeg jij je ook af in het debat of, dat, of die wet niet... Uh, uh, hoe die zich verhoudt eigenlijk met de universele rechten ja. van de rechten ja. van de mens. Ja. Is het dan niet mogelijk dat in de toekomst als iemand gepakt wordt op basis van deze wet... en die gaat dat heel hoog mm -hmm. opzoeken, dat die, dat het helemaal onderuit gaat? Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is niet dus... de eerste keer dat dat gebeurt. Ja, dus, nou ja, uh... Het criterium dat uh, het Europees Hof in ieder geval hanteert... Uh, onder andere de zaak Smernova, is dat geschokte rechtsordecriterium. Dus ja. dat je zegt... dat door de vrijlating van iemand... de rechts, uh, rechtsorde mm. ontwricht wordt. Ja. Nou, ik denk dat... Deze gevallen uh, daar absoluut niet onder vallen. Nee. Je kunt nee. moeilijk zeggen nee, dat kweel. als iemand uh, een, uh, een zieke broeder een klap heeft gegeven, bij wijze van spreken, dat is heel erg. Maar je kunt je moeilijk voorstellen dat daardoor de hele maatschappij ontwricht wordt als zo iemand weer op, nee. op straat komt dan, te staan. Er is ook al gewaarschuwd over? hoor, er is al eerder van hooggeleerde zijde gewaarschuwd dat wij in Europa, in Staatsburg, hè, waar dat, dat Hof voor de Mensenrechten zit, uh, juist op dit punt uh, op, een, op een gevaarlijk spoor ja. zitten. Ja. En dan kan dat ik. Zegt dan altijd optimistisch. Het kan even duren. Of vroeger of later krijg oh je ja, we wel een tik aantal op de jaren, neus. Ja, <laughs> ja. Okay. Psychiaters die kunnen niet altijd uitmaken of een crimineel een stoornis simuleert, of dat hij echt een bepaalde stoornis heeft. En dat zegt hoogleraar rechtspsychologie Harald Merkelbach. Hij zei het vandaag in de Volkskrant. Hij gaat dat morgen zeggen op een groot symposium. Uh, en hij doelt dan op stoornis als uh, schizofrenie, psychosis en geheugenverlies. Waar verdachten zich op beroepen dan? Hè? Dat ze zeggen, ik f... heb stemmen gehoord die mij tot deze daad hebben gedreven. Dat is waar het om gaat dan. Uh, wij vroegen ons af uh, dat het zo makkelijk is om een psychiater, uh, Magda, om de tuin te leiden. Uh -huh. uh, hij schrijft ook dat er inderdaad uh, proeven mee zijn gedaan. En dat dat wel degelijk is gebleken... Um, en dat er ook wel situaties zijn waarbij een verdachte later heeft gezegd... ja, ik heb het inderdaad gesimuleerd... Ja. Um, ja, ik denk dat in het kader van waarheidsvinding je alles moet doen uh, om uh, ja, te kunnen bewijzen of iemand al dan niet aan het simuleren is. Maar laten we eerst maar eens kijken uh, ja, of dat echt zo kan. Ik bedoel, ik heb alleen het interview gelezen. Misschien mm -hmm. uh, dus ik... is het iets wat jij wel eens tegen nou, bent gekomen. Maar nou, je hij zegt erbij hè? dat het met regelmaat dat er testen gebruikt worden in de rechtszaak. om dat uit te maken. Ja. En dat, dat dat toeneemt, dat moet jij dan constateren. Ja, dat, volgens mij valt dat dus wel mee. Ik heb het stukje ook gelezen. Um, ik denk dat. Dat er juist heel veel mensen zijn die niet willen simuleren... dat ze zo'n stoornis hebben, omdat ze dan een kans lopen... om bijvoorbeeld tbs opgelegd te krijgen. En dat willen veel mensen niet, omdat tbs in ons land... op dit moment niet functioneert. Omdat je daar veel te lang in zit en eigenlijk niet geholpen wordt. Dus heel veel mensen willen liever niet dat ze gediagnosticeerd worden... met zo'n stoornis. Dus ik vraag me af of er veel zijn die dat doen. Kijk, het zou misschien zinvol ik zeg dan even met alle respect zinvol, kunnen zijn... Uh, voor mensen die verdacht worden van een dubbele of een driedubbele moord... en die misschien levenslang mm. boven het hoofd hangt... en die dan met zo'n stoornis mogelijk een lagere straf... in combinatie met tbs krijgen. Daarvoor zou het mogelijk een uitweg kunnen zijn. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er uh, ja, in zo'n geval... zodanig een, een psychiater en een psycholoog om de tuin geleid kunnen ja. worden... dat dat echt uh, uh, uh, ja, dat tot, tot zo'n... Uh, ja, is het dan een beetje een onzin verhaal? Nou, dat wat mij interesseerde in het verhaal was de letsel- en schadeverzekeringen ja. Ja, ja. die ter sprake kwamen. Daar, daar, daar weet ik nog minder vanaf van het strafrecht, maar daar zijn mijn gevoel. Daar zou je natuurlijk met een, met een bepaalde schades kunnen, kunnen voorwenden die dan toch lekker aantikken. Maar Lijkt ik, ik had precies hetzelfde over... wat schiet je ermee op? Dat je, dat je een of andere verschrikkelijke... psychische afwijking simuleert... en met als beloning TBS. Hartelijk dank, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Eigenlijk. Daarom vond ik het zo curieus. Het belang van de waarheidsvinding is natuurlijk op zichzelf. Maar wat mevrouw u... Berend zegt, de waarheidsvinding... en strafvordering is, is natuurlijk heel belangrijk. Alleen, de verdachte die mag zwijgen. Ja. Die mag maar, maar en totaal niet, niet meewerken aan de waarheid. Als, als nu iemand simuleert, heel knap simuleert... en krijgt inderdaad tbs... en vervolgens blijkt al heel snel in die tbs-kliniek... dat hij op een wonderbaarlijke manier buitengewoon snel genezen is... je kan niet mm -hmm. nog eens een keertje opnieuw veroordeeld worden... Voor, dan dan zou het dus ja, heel erg in je voordeel kunnen dat werken. Dat zou toch? kunnen, alleen uh, moet ik zeggen dat ik me uh, ook daarbij dan afvraag... of dat daadwerkelijk vastgesteld wordt. Want in het TBS is er ook een tendens, zeg ik met enige slag om de arm. maar in ieder geval lijkt er een tendens te zijn om mensen gewoon vast te houden... of ze nou wel of niet genezen zijn. Uh, dat, dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat uh, een TBS'er geld oplevert voor een kliniek. En dus men is, is niet feit, zo heel erg... En, ergens en, en er gevaar dat de, de gevaarlijke type. En uh, ja. zou die nou opeens men, beter zijn? We men, maar even nou, even. Het ja. gered op alle bezuinigingen in het ja. gevangeniswezen... Ja. Ja. zal Magda. dat argument straks niet meer opgaan. mag ja, ja, ja, ja. Magda Bernsen hoorde u als laatste. Dankjewel. je wel, D66-Kamerlid. En strafrechtadvocaat Sidney Smeets... een juridische journalist van Koutenbrouwer. Hartelijk bedankt. De villa is er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws van half vijf hoort u... Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. En we gaan gewoon voorbeduren wat jullie hebben gedaan. Tuurlijk. Veel juridische kwesties. De kwestie met de grensrechten vanzelfsprekend. Het schandaal rondom de eindexamens. Een hoop serieuze zaken. We hebben ook wat ruimte voor wat minder ernstige kwesties. We gaan bijvoorbeeld kijken hoe je moet twitteren met de buitenaardse wezens. Pardon? Ja, ja. En de vraag, heeft kroonprins Filip in België? Een halfzus. We gaan op zoek naar de feiten. Dat wordt een hele klus, maar wel leuk. Prachtig. Dankjewel. Radio e. Eerst nu het NOS-journaal met Dorald Megens. Twintig leerlingen van de Rotterdamse school Ibn Galdoen hebben toegegeven dat ze gebruik hebben gemaakt van gestolen eindexamens, heeft de advocaat van de onderwijsinspectie gezegd. Vanochtend was al duidelijk dat vijf eindexamenleerlingen van andere Rotterdamse scholen gebruik hebben gemaakt van de zogeheten inkeerregeling. De politie heeft nog eens drie leerlingen van Ibn Galdoen aangehouden in verband met de diefstal. Het OM zegt verder dat er op de school drie examens meer zijn gestolen dan vorige week bekend werd. Zijn drie vwo examens In totaal zijn op de school 27 examens gestolen. Zeven leden van voetbalclub Nieuw Sloten zijn veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. De zwaarste straf was voor een man van 51. Die kreeg zes jaar. Vijf spelers kregen twee jaar jeugddetentie en een zesde één jaar. Alle straffen zijn conform de eis van de officier van justitie. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd in december mishandeld op een voetbalveld in Almere en overleed een dag later.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 Een overleg tussen Groot-Brittannië en Ecuador over Julian Assange... heeft geen doorbraak opgeleverd. Afgesproken is dat er een gezamenlijke werkgroep komt... die de impasse moet helpen beëindigen. Assange is de man achter de Wikileaks-onthullingen... en vluchtte bijna een jaar geleden naar de ambassade van Ecuador in Londen... om te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd in een verkrachtingszaak. En dat zijn de hoofdpunten. En hoe de situatie op de weg is, hoort u van Erwin de Hart. De situatie op de weg is vrij normaal. Er staat iets meer dan 30 kilometer file, alles bij elkaar. De meeste drukte rond Rotterdam. De langste file staat ook bij Rotterdam op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en Pernis, 5 kilometer. De allerlangste is in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg... door een kapotte vrachtwagen bij Moegestel. Tussen Best en Moegestel, 6 kilometer file... Maar de weg is weer vrij. En op de N15 Rotterdam-Maasvlakte richting Rotterdam... staat tussen Rozenburg en Spijkenissen een file van 5 kilometer. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden. We slaan ze op en bezorgen ze. Onze Kyocera-technologie helpt u daarbij. Neem de Task Alpha 265-CI A4 Kleuren Multifunctional...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 Uh, Tom zit in Londen, Paulien in de trein en ik werk vandaag thuis. Oké, okay, prima. Ik start de videovergadering via Link. Dan kunnen we zo beginnen. Met Office 365 van Microsoft kun je elke dag overal samenwerken. Gewoon met je laptop, tablet en smartphone. Ontdek het op office365.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Goedemiddag. Uitspraken, vonnissen, arrestaties... een gerechtelijk menu krijgt u vanmiddag voorgeschoteld. Cel straffen tot zes jaar voor de dood van de grensrechter. Josephine Tregi is in Almere voor reacties op de voorlopige afloop... want er komt een hoger beroep. Waarom? Dat hoort u ook. Nieuwe arrestaties in het eindexamenschandaal. Nog meer examens gestolen. We zijn dus opnieuw in Rotterdam. Bij de iben Galdoen school Ook hier is het laatste woord nog lang niet overgesproken. Een ander woord dat vandaag opduikt. Hitte stress... Hebt u er al last van? Ik nog niet. En Gerrit Hiemstra al helemaal niet. Dus alles komt goed, dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er, ijs en wederdienende, tot half zeven vanavond. 20 leerlingen van de Iben-Galdoen-school hebben toegegeven dat ze de gestolen eindexamens hebben gebruikt. Eerder vandaag pakten de politie in Rotterdam nog eens drie leerlingen van de Iben-Galdoen-school op in verband met de examendiefstal. En blijken niet 24, maar 27 examens te zijn gestolen. Ondanks al dit nieuws over hun school heerst er op het schoolplein geen schaamte. Zo merkt verslaggever Martijn van der Zanden, maar oud-leerlingen die de school een hart onder de riem proberen te steken. Steunbetuiging hier op het schoolplein van Ibn Galdoen. Ik zie verschillende spandoeken. De trotse studenten staat er. Studenten van Ibn Galdoen op verschillende HBO-instellingen en universiteiten door heel Nederland. Jij bent een van de initiatiefnemers en trots op deze school. Ja, ik ben inderdaad uh, trots op deze school. Ik heb hier drie jaar geleden examen gedaan en uh, ik doe het nu redelijk goed. Ik ben fiscaal rechtsstudent bij de Hogeschool Rotterdam. Uh, en ik ben hartstikke trots op deze school. Ik heb namens zin gehad en uh, vandaag ben ik hier om uh, de school te steunen. Ja, want de eindexamenleerlingen beginnen vandaag voor de VMBO, morgen haven VWO voor een uh, ja, ze moeten opnieuw examens gaan doen natuurlijk. Ja, klopt. Na al die negativiteit in het nieuws dacht ik dat het wel hartstikke goed is om hun er even bij te steunen. Want uh, na wat ik heb gezien in het nieuws, uh, word je niet bepaald vrolijk van. De examenkandidaten ook niet. Dus ik denk dat ze de steun wel hartstikke goed kunnen gebruiken. En jullie hebben allemaal oud-leerlingen opgetrommeld? Ja, allemaal oud-leerlingen. Was het moeilijk om ze bij elkaar te krijgen? Uh, een beetje. Oh, het ging wel uh, redelijk goed via Facebook. Uh, en iedereen heeft uh, nu ook tentamens. Vandaar dat de opkomst niet extreem hoog uh, heeft kunnen zijn. Maar jullie willen wel even laten zien van, nou ja, wat jullie van deze school vinden. Ja, tuurlijk. Hoe belangrijk, hoe belangrijk is dat voor de eindexamenleerlingen denk je? Ik denk dat het wel heel belangrijk is op het moment dat ze zo uit de examen komen. Ik weet hoe dat er aan toe gaat. Ik heb zelf ook uh, eindexamen moeten doen. Uh, je bent niet bepaald blij soms, uh, soms wel. Dus als je ziet dat er mensen zijn die je steunen, vooral in zo'n moeilijke periode, denk ik dat ze er hartstikke blij mee zullen zijn. De school is natuurlijk heel negatief in het nieuws gekomen. Afgelopen weken, hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, ik ben, uh, ik ben er enorm van geschrokken, uh, ik ben er uh, uh, ik ben, ik ben van geschrokken natuurlijk, Examen zijn gestolen. Uh, maar ja, ik vind, uh, tot in hoeverre is dat gerelateerd aan de school, ik begrijp, het zijn leerlingen die dat hebben gedaan. Maar uh, ik vind toch dat de school moet worden gesteund, want die zijn natuurlijk ook uh, niet vrolijk met zo'n incident. Heb je zelf ooit inderdaad dingen meegemaakt hier? Uh, nee, niet zulke dingen, nee. Uh, dit was echt voor jou dat je dacht van, hè, wat gebeurt daar? Ja, dit was een uh, shock voor mij, ja. En dus kwam er de steun uit Vertrouwde Hoek daar in Rotterdam... na vijf uur spreken met de officier van justitie... over de nieuwe ontwikkelingen in dit schandaal. Straffen variërend van twee jaar jeugddetentie tot zes jaar celstraf. De rechter in Lelystad veroordeelde vanmiddag alle verdachten op één na... voor de mishandeling en de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het Openbaar Ministerie reageerde tevreden op de uitspraak. Persofficier Suzanne Terporte.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 Nou ja, kijk, wij hebben vanaf het begin ook wel met veel vertrouwen dat onderzoek gedaan. Dat was een intensief onderzoek. Er moest natuurlijk heel goed gekeken worden van wat is er precies gebeurd. Maar er waren ook wel heel veel getuigenverklaringen. Er waren foto's beschikbaar. Dus het is op die manier... Uh, mogelijk geweest om te reconstrueren van wat is daar gebeurd. Nou ja, als een rechtbank dat dan ook op die manier overneemt, uh, ja, dan, dan kun je daar ook tevreden over zijn. Maar het was niet mogelijk om een uh, zogenoemde hoofddadig aan te wijzen. Iemand die ja, de fatale schop heeft uitgedeeld. Nee, maar dat, is dus ook, he, dat, dat gaat over dat medeplegen. Dat het dan ook niet nodig is dat je precies moet kunnen vaststellen van wie heeft de fatale schop uh, uitgedeeld. Het gaat hier om nou ja, echt een groep. Met elkaar hebben ze dat geweld toegepast. En dan is het eigenlijk om het even wie die fatale schop heeft uitgedeeld. Er zijn gewoon meerdere jongens die uh, tegen het hoofd, tegen de lek van die je het nieuwe huis hebben getrapt. En daarvan zegt de rechtbank, ja, dan neem je gewoon de kans voor lief dat iemand daaraan overlijdt. En uh, dan ben je met z'n allen ook verantwoordelijk. Dit was een hele complexe zaak, maar ook een hele complexe zaak omdat er uh, ja, zoveel reuring om die zaak heen is gekomen. Is het daarom zo dat deze zaak ook heel belangrijk was voor het Openbaar Ministerie? Uh, kijk, ik denk dat zo'n zaak vooral voor ons belangrijk is omdat je het gewoon hebt over iemand die overlijdt als gevolg van nou ja, compleet zinloos geweld. En natuurlijk hou je in een zaak ook rekening uh, met de maatschappelijke impact en die was in deze zaak immens. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat wij harder gaan lopen of harder ons best doen als het in alle kranten staat. Dit zijn gewoon zaken waar je het hebt over nabestaanden, waar je het hebt over verschrikkelijke gevolgen. En dan wil je gewoon dat het goed gaat en dan ga je daar gewoon met z'n allen voor. De persofficier vanmiddag tegen verslaggever Paul Sanders. Dat was in Lelystad. We blijven de pollen. We gaan naar Almere, want er is vanmiddag Jozefien Trehi. Jozefien, dan zou je denken, je gaat naar Buitenboys... waar het allemaal gebeurd is, maar daar sta je niet. Waar sta je wel? Nee, nee. Voetbalclub Waterwijk. Uh, hier zijn straks de trainingen om half zes. Want in principe is dat wat daar gebeurd is... zou je op elke club over kunnen praten. Hè. Jeugdtrainingen beginnen hier om half zes. Er is nu... Uh... Een jongen alvast een beetje aan het trainen. Die heeft al gehoord dat hij volgend jaar naar de B2 gaat. Dus het is nu nog een redelijk lege kunstgras. Maar ik was er net in het centrum van Almere. En uh, bij de ijsalon zaten een man en vrouw op het terras een ijsje te eten. En die vonden de straffen die nu gegeven zijn veel te laag. Moet minimaal 15 wezen. Het TBS. Wegwezen hier. Hij heeft lef vandaan. Heeft iemand dood te schoppen. Voor een voetbalpartijtje. Geen woorden voor. Als er, als er iets in Amerika gebeurt... Er zijn de straffen veel hoger. En ik vind het strafrecht hier... vind ik maar matig, laat ik maar zo zeggen. Hoe leeft het hier in Almere? Ja, er wordt wel veel over gepraat. Ik denk dat dit nog wel even door blijft zuderen. Dat sluit je nooit af, Deze vind ik. Van die vrouw? Ja. Het onrecht wat die mensen aangedaan is. Het verdriet van die vrouw en die kinderen. De jongens. Het is onvoorstelbaar erg. De straffen kunnen niet hoog genoeg zijn voor dat soort types. Die dat doen en proberen er onderuit te komen... door een dure advocaat in te schakelen. Nou, kom op. Schandalig. En dat, dat leeft er onder de mensen in Almere. Ja, nou ja, hoe het leeft uh, op het voetbalveld... daar ga ik het straks over hebben met trainers, spelers en ouders. Want ik ben wel heel benieuwd, Josephine, naar de impact die deze zaak heeft gehad... op het rijlen en zeilen van het voetbal op die velden daar bij jou in Almere. Tot straks. Sport dan. Tennis. Rosmalen. De top shelf over. Uh, Marcelle Mesker, waar zit je naar nou te kijken? Nou, uh, voorlopig naar uh, leuke jonge mannen die uh, de grasbaan proberen droog te maken. Ja, want het heeft weer eens een keer geregeld in Nederland. Maar nu schijnt dan de zon en gaan ze zo weer verder met het programma. Wat toch wel ernstige vertraging heeft opgelopen. Want 11 uur begonnen hier vanochtend met Timo de Bakker. Die helaas verloor in twee sets van uh, de Italiaan Pablo Lorenzi. ...kansen gehad, maar ja, je kan toch wel zeggen gemiste kansen. Twee tiebreak sets verloren, dus hij kan naar huis. En dit is pas de tweede partij tussen de als tweede geplaatste Dominica Sibulkova. En die is in een derde set uh, bezig tegen de Spaanse Lourdes Dominguez. Um, dus het duurt nog even voordat Arans Rus op de baan komt. Want die staat pas als vierde partij geprogrammeerd op het Centercourt. Dus ja, we hebben een onderbreking gehad. Nu schijnt de zon, dus ik verwacht dat we ieder moment weer kunnen beginnen. Maar ja, dan is het dus eindelijk lekker warm weer... Maar dan krijg je een regenbui. Dus ja, het is even wachten, maar uh, het spel gaat zo weer verder. En in de tussentijd kom je echt goed aan je trek. Veel plezier daar als er tennis wordt horen van je. Ja. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. You keep him in his... It's obvious that you were made for breaking hearts. Set hem in een spil, the subtle way you smil. If he should ever leave you Tom Jones. En bij het kaarsticht van Aw Erwendert. Heerlijke muziek om in de file te staan. Bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost 5 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En de langste op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moegestel. Daar staat een file van 8 kilometer. Van de weg naar het spoor, want hoe een uitweg te vinden in het Vira-debakel in Den Haag. En bij de NS gaat het zoeken naar de oplossing door. In Denemarken besloten ze om alle 83 treinen die ze bij het Italiaanse bedrijf Ansaldo Breda kochten opnieuw te, op te bouwen. Correspondent Rolien Creton bezocht de Deense werkplaats en ze zag compleet geripte treinen. Mogen we eronder doorgaan? Onder door de trein? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, treinen die uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden gezet. Op deze werkplaats de treinenoperatietafel. Ik loop hier rond met Gert Hensen... Productieleider bij de Deense Spoorwegen. En hij laat me zien wat er allemaal mis is aan de treinen van Ansaldo. We gaan klimaat in Lenen we hebben nu te hebben alle toe Een groot deel van het plafond is helemaal open gemaakt. En hij vertelt. We hebben de hele airconditioning opnieuw erin moeten zetten. Want die, die werkte niet. Veel te koud en de volgende wagon veel te warm. Die heeft meestal voor verdienen dat. Het is een enorm werk, zegt hij. En we gaan nu het dak op, het dak van de trein. Want daar zijn de problemen ook groot. Weet je, James Bond effect. Met een hoge trap op een stellage. Het dak is helemaal opengemaakt, hè? Men had ook verkeerd. Kappels in voorhold tot die kabel op mijn kapot. Ze vertelt, ze hebben het hele dak moeten openmaken. Want de kabels die op het dak liggen, hebben een verkeerde grootte. Het gaat om deze kabels, hè? Verkeerde maat gebruikt. Stil, ja. Het is een uh, basale ijs dat je stroom in een trein hebt. Dat kellen we, joh. En omdat deze kabels een verkeerde maat uh, waren, hebben ze dat hele dak van die hele trein open moeten maken en al die verschillende kabels moeten vervangen. Ook een, een enorm werk, een stortarbeid. Dertig maanden stortarbeid voor schiften. Ja, we moeten controleren, samt de We moeten alle losse kabels opnieuw controleren, wat er mis mee is. Dat gebeurde in 2008 we grounded Op het dak. Bij de uitlaat van de trein. Hier is waar de gassen uitkomen. Alle uitlaten op het dak moesten worden vervangen, zegt hij. Want ze waren niet uh, helemaal dicht. Dus er kwamen giftige gassen vrij. Ze giftige dampen, Op dit moment simpel heen ik. En dat, dat mag niet. Dus al die uitlaten moesten opnieuw worden ingezet. En het uh, leidde er ook toe dat alle treinen van Ansaldo op dat moment uit de roulatie. Werden genomen. Hoe lang werkt u al met treinen? Generaal arbeid in 32 triiwoon met toen. Alle ik nooit weer als in het door die verstaan. Hij zegt, het is vanaf het begin aan één grote ellende geweest. Hij werkt al 32 jaar met uh, treinen en hij heeft dit nog nooit gezien. Een grote ellende de afgelopen jaren. Wellicht dat Den Haag meeluistert naar deze oplossingen in Denemarken. Gerard Hiemstra, welkom. Ja, goedemiddag. We hebben rust en kalmte nodig, want er zoemt een woord rond... dat mij toch enige zorg baart. Hittestress, hittestress in aantocht. Was er een hand? Ja, ik denk dat dat woord een beetje overdreven is. Uh, kijk, hittestress, dat is iets wat bij, uh, bij, bij zieke en zwakke mensen... kan voorkomen als het heel erg warm en vochtig is... Maar ja, ach, euh, <lacht> ik, euh, ik, ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk voor de betrokkenen zal dat best wel, uh, wel, wel belangrijk zijn. Maar voor de, laten we zeggen, de normale Nederlander, die krijgt echt geen hittestress. Ja, of het zou op dit moment moeten zijn van alle gedoe eromheen. <lacht> maar we krijgen gewoon prachtig zomerweer. Gewoon warm en zeer warm zelfs op woensdag. Dus, uh, Kijk, daar ja. gaat, gaat toch je stem een beetje omhoog. Hè? Warm, zeer warm, wat gaat er gebeuren op woensdag? Nou, woensdag uh, wordt het zeer warm. Laten we eerst morgen even, uh, even Sorry. voor de chronologie misschien ga ik, ook eventjes meenemen. verder. Misschien ben ik te een beetje te opgewonden. Ja, ja, kijk, morgen, de, de warme lucht die stroomt eigenlijk vannacht al binnen. Um, en morgen zitten we daar dan in. Betekent dat de temperatuur vrij snel oploopt naar zo'n 25 graden in het noordwesten van het land. Tot plaatsen 32 graden in het binnenland. Dat is al heel erg warm. Um, en dan woensdag komt er nog een schepje bovenop. Dan gaan we richting temperaturen aan zee van nou misschien net onder de 30 graden. Uh, 32 graden in het midden van het land en 35 graden of zelfs nog iets meer in het oosten van het land. En dat is toch voor Nederlandse begrippen wel zeer warm te noemen. Maar niet iets wat nou nog nooit eerder is voorgekomen. Dus alle ophef daarover is ook allemaal een beetje voorbarig. Uh, kijk, het is gewoon warm. Ja, nou, lekker toch, zou ik zeggen? Uh, korte broek aan en uh, ja, uh, prima. Maar de hittestress kan voor oudere mensen die daar moeilijk tegen kunnen... Ja. problemen veroorzaken. Wat doen zij dan? Nou, kijk, in de meeste gevallen zijn het mensen die uh, sowieso in een, in een verzorgingshuis zitten. Dus die worden wel, uh, daar wordt goed op gepast en er wordt voor gezorgd... Uh, dat, uh, dat dat, dat, dat uh, nou, allemaal wel uh, op zijn pootje terechtkomt. Um, dus ja, het is natuurlijk iets om rekening mee te houden. Zeker weten. Uh, niet alleen uh, voor die mensen, maar ook voor, voor andere mensen die normaal gesproken buiten werken of zoiets. Nou ja, dat is heel normaal. Die weten echt wel wat ze moeten doen als het warm is. Zeg Gerrit, mag jij werken woensdag? Ik mag werken, maar ik hoef niet te werken dan, want ik heb toevallig een vrijdag. Dan gaan we je bellen. Kijken of je stress hebt met die hitte. Ik denk dat het meevalt. Dank je. We gaan naar België. Een rel in het koningshuis daar. Delphine Boel, de vermoedelijke buitenechtelijke dochter van koning Albert... daagt zijn zoon, prins Philip, voor de rechter. Zij eist dat prins Philip DNA afstaat... zodat kan worden aangetoond dat ze inderdaad de dochter van Albert is. Wim de Hans goedemiddag. Goedemiddag. Koningshuisdeskundige van het Nieuwsblad. DNA eisen van de kroonprins. Doe maar. Ja, inderdaad. Het is trouwens niet alleen van de kroonprins dat ze DNA is... maar ook van de dochter van de koning, prinses Astrid, dus de zus van prins Filip. Het is iets dat hier als een bom is ingeslagen in België... en ook op onze redactie voer voor, voor discussie is. Ja, maar kan dat zomaar DNA eisen van de kroonprins en diens zus? Wel, eh, daarover hebben we ook een aantal specialisten eh, gebeld. En los van het feit dat het nu over het eh, koningshuis gaat, over een koning, over een eh, prins, is er eigenlijk een hele discussie van in welke mate eh, kan dat. Want eh, Delphine Boel heeft ook een wettelijke vader. Dat is de, eh, de, de man die getrouwd was met haar eh, moeder. En eh, die heeft haar wel eh, willen ontherven, heeft haar onterfd. Maar blijkbaar eh, maak je als eh, kind dan nog altijd eh, aanspraak op een deel van de erfenis. En zolang het de vaderlijke aanspraak... Afstamming, uh, nog vaststaat is het blijkbaar onmogelijk om, uh, om iemand zomaar te onterven en uh, vandaar kan zij ook niet zomaar eisen van de koning dat daar duidelijk wordt of hij echt wel de, de, de wettelijke of de echte vader is uh, van haar terwijl niemand in België ervan uh, uitgaat dat hij het niet is. Iedereen is ervan overtuigd dat het wel is. Oh ja, Waarom is dat? Uh, wel in 1999 is het uh, bestaan van Delphine uh, boel uitgekomen de koning heeft nooit letterlijk toegegeven van, uh, dat Delphine zijn dochter is maar bijvoorbeeld wel in de Kersttoespraak. In 1999, enkele uh, weken na de ontvulling van, uh, van haar bestaan, heeft wel op een uh, onrechtstreekse manier naar, uh, naar haar verwezen. En uiteindelijk... Uh, wat zei hij dan? Hij uh, heeft toen uh, verwezen naar een crisis die uh, hij en zijn vrouw Paola hebben uh, doorgemaakt. Dat hij die, die crisisperiode nog eens in zijn herinnering is gebracht uh, onlangs. Dat was dan in 1999. Uh, maar hij wou er ook niet verder op ingaan. Maar uiteindelijk iedereen die naar uh, die kersttoespraak keek en luisterde, die had van wel onmiddellijk door dat er verwezen werd uh, naar uh, Delfimbo. Ja, want dat geeft wel voeding aan geruchten natuurlijk... die hij dan indirect bevestigde. Wel, uh, die heeft hij indirect uh, bevestigd. Maar zoals ik zei, van, ja, hij heeft het nooit toegegeven. En ook niemand anders van, het, uh, van de koninklijke familie... heeft uh, echt wel uh, letterlijk uh, de band met uh, Delphine bevestigd. Okay. Waar, want uh, u legde uit dat het erom gaat... dat dat dan met de problemen met haar, haar eigen wettelijke vader... deze stap moet worden gezet. Maar uh, speelt er ook een belang van geld achter? Wil zij geld van het paleis? Ik denk eerlijk zegt, als je interviews met haar leest en hoort de voorbije jaren, het is daar eigenlijk ook nooit om de erkenning of om het, om het geld te doen. Het was daar eerder om de erkenning te doen. Uh, altijd heeft ze in interviews laat, uh, laten verstaan hoe jammer dat ze het vond, dat ze geen contact niet meer heeft uh, met de koning, met haar vader. Wat heeft is ze wel gehad? Ze heeft altijd contact gehad met haar uh, vader tot in 2001, een paar jaar na de onthulling uh, van haar uh, bestaan voor het grote publiek. Uh, in 2001, sinds 2001, is dat ook echt uh, afgebroken. En wat ook in interviews interview zegt dat ze dat vooral voor haar kinderen. Ze heeft twee kinderen, dat ze voor haar kinderen wel uh, heel jammer vinden dat ze uh, een grootvader niet kennen. Dus ik denk dat daar eerder niet zozeer om het geld te doen is, maar wel om die erkenning: omdat haar vader zou zeggen: van ja, Delphine is mijn dochter. Uh, het is haar daarom te doen, daar ben ik van overtuigd. Is ja, dus het de enige die, waarvan wordt gesproken dat de koning die heeft uh, verwekt? Buiten zijn huwelijk? Want wij in nee. Nederland hebben natuurlijk dus drie, drie dochters bij Prins Bernhard gehad, maar in België is dat niet zo. Ja, er verschijnen geregeld boeken over uh, koning Albert. En uh, geregeld wordt daar wel eens een gerucht gelanceerd dat hij nog uh, kinderen zou hebben, bijvoorbeeld in Zwitserland en in een uh, Brusselse Volkswijk. Maar buiten Delphine is er nooit een naam of een gezicht op gekleefd. Delphine, wel, Zij wil het DNA van de kroonprins om aan te tonen dat zij de dochter zou zijn van koning Albert. Ik dank u hartelijk, Wim de Hanschutter, koninghuisdeskundige bij het Nieuwsblad. Bij de rechtbank in Rotterdam verslaggever Henrik Willem Hofs. Want er is een kort geding gaande, een kort geding van ouders. Ouders van leerlingen van de Iben-Galdoenschool. De school, u weet het waar, 27 eindexamens zijn gestolen. Henrik Willem, vanwaar dit kort geding? Ja, Het zijn eigenlijk drie leerlingen van de school. HAVO-leerlingen van 16 en van 19. Eén meisje, twee jongens. En ze zeggen, wij hebben niks geweten van die diefstal. En dan nou moeten we toch onze examens overdoen. Dat vinden we niet eerlijk. Want wij zijn niet degene die die examens gestolen hebben. En de inspectie stelt daar tegenover dat het om een uitzonderlijke situatie gaat. Het maatschappelijke belang is groot een... Het diploma van het Ibn Galdoen moet boven elke twijfel verheven zijn. En dat is dus de reden dat uh, deze mensen hun uh, examens opnieuw moeten doen de hele zomer. Want er zijn ook meerdere tijdvakken in augustus en ook in september. Uh, en nu is de rechtbank dus aan het praten, aan het vergaderen over wat ze hier nou mee moeten. En om kwart over zes dan wordt er een uitspraak gedaan. Jij ja, gaat hier volgens dat meteen een bindende uitspraak, Henrik Willem. Nou, dat is in ieder geval een uitspraak die geldt voor deze drie leerlingen. En uh, daar kan natuurlijk nog een bezwaarprocedure uh, op uh, volgen. Dus ja, het wordt nog wel spannend hoe dat dan precies gaat. Want morgen hebben ze examen. Dus de vraag is of die examens dus doorgaan of niet. Vandaar die uitspraak. Kort over zes. Mooi, prachtig begin binnen de tijd van het NWS Radio en Tot later. Vanavond, BNN Today. Zouden die kinderen niet zo vaak moeten solliciteren... omdat ze maar acht of negen jaar oud zijn? Dat zou ook kunnen. Natuurlijk. Vanavond om half negen op Radio 1. Verkeerde soort politieke correctheid, uh, daar nog wel eens heersen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Danny, jij volgt mij, dus jij kent het misschien wel. dat er, uh, Ho, ho, ho, laat we er buiten. <laughs> dat er wat grove grapjes worden gemaakt. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Is uw supply chain al vragen stuurd? Klanten bepalen zelf via welk kanaal ze bestellen en wat ze waar en wanneer geleverd willen hebben. Wat eist dat van uw supply chain? Schakels die van voor naar achteren werken, een andere manier van samenwerken, beslissingen nemen op basis van real-time data en inzicht in de performance over alle kanalen, business units en merken heen. Hoe doe je dat? Ontdek hoe we dit waarmaken op capgemini.nl Capgemini. People matter. Results count.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 Als u even de tijd heeft, ga naar zilverenkruis.nl slash gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. KPN introduceert KPN1. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. KPN1 is één contract, één factuur en één vaste prijs per medewerker. En dat ene betrouwbare netwerk van KPN. KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN1. Maak snel een afspraak op kpn.com slash zakelijk... of neem contact op met een van onze geselecteerde partners. Zeg, ik lees hier... Het Rabo biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen. Hoe zit dat precies? Het Rabo is een overzichtelijke pensioenregeling... waarbij iedereen weet waar die aan toe is. De werkgever en de werknemers. Ja, ja, rust dus. En die ruimte? Nou, als ondernemer ben je bezig met de continuïteit van je bedrijf. Dus ook met je personeel. Met het Rabobedrijf pensioen zorgen we samen voor later. Zo heeft de ondernemer de ruimte om te bouwen aan zijn onderneming. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank.